11 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. De beurs op Wall Street hebben vandaag flinke verliezen geleden. Na het herstel van gisteren dook de Dow Jones direct na de opening in de min. De index sloot op een verlies van ruim 4,5% en staat weer onder de 11.000 punten.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 Op de beurs van Italië werd ruim 6 verlies geleden. Het kabinet in Rome wil volgende week knopen doorhakken over de forse bezuinigingen die nodig zijn. De onrust op de financiële markten duurt al weken door de schuldencrisis in Europa en de VS. In Londen zijn in verband met de rellen van de afgelopen dagen inmiddels meer dan 800 mensen opgepakt. Honderden mensen zijn al aangeklaagd onder wie een jongen van elf. In Manchester zijn meer dan 100 mensen aangehouden voor plundering en vandalisme. In die stad zijn al twee mannen veroordeeld, tot 16 en 10 weken cel. Het is voor zover nu bekend rustig in de Engelse steden. Premier Cameron ging vanmiddag langs bij de politie in Birmingham. Daar kwamen gisteren drie mannen om het leven die werden aangereden met een auto. Waarschijnlijk omdat ze plunderaars wilden tegenhouden. Cameron noemde de dood van de mannen een vreselijk incident. De vader van een van de slachtoffers deed een emotionele oproep aan de relschoppers om te stoppen met het geweld. Op internet zijn beelden opgedoken waarop te zien is hoe de oproerpolitie mensen in elkaar slaat met de wapenstok. Die beelden zouden zijn gemaakt in Manchester, maar dat is niet bevestigd. De rellen begonnen een kleine week geleden nadat de politie in Londen een man had doodgeschoten.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 Volgens een vriend van de man zegt het stukje in de krant niet veel. Noord-Korea plaatst uit propaganda-overwegingen... wel vaker stukjes over buitenlanders... die dan hoog opgeven over de democratische ontwikkeling in het land. Nederland heeft geen ambassade in Noord-Korea... maar medewerkers van buitenlandse ambassades zouden op zoek zijn naar de vermiste postzegelhandelaar. Het Syrische leger zegt dat de opstandelingen in Hama zijn verslagen... en dat de terugtrekking is begonnen... In Hama is hevig gevochten, daarbij zouden honderden mensen zijn omgekomen. De regeringstroepen zouden nu aanvallen uitvoeren op twee plaatsen bij de grens met Turkije. Verder zouden troepen van president Assad in de stad Homs elf mensen hebben doodgeschoten. In Heerlen heeft een grote brand een sportschool in de as gelegd. Er zijn voor zover bekend geen mensen gewond geraakt. De brandweer rukte met groot materieel uit en kreeg hulp van korpsen uit de omgeving. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden... omdat niet duidelijk is of er asbest is vrijgekomen. De brandweer is nog aan het blussen. Mogelijk is de brand in Heerlen ontstaan in de sauna van de sportschool. De bewoners van een paar huizen in de omgeving zijn geëvacueerd. De eerste test met een waarschuwingssysteem voor tsunamis in Europese wateren is goed verlopen. Het systeem meldt direct wanneer er vloedgolven ontstaan in de Middellandse Zee, het noordoosten van de Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën. Er zijn 31 landen aangesloten op het systeem, waaronder Nederland. Precies volgens plan kregen de landen een testwaarschuwing via e-mail, telefoon en fax. Op Aruba is een Amerikaanse vrouw vermist. Een man die met haar mee op reis was, zegt dat ze verdween tijdens het snorkelen. De politie twijfelt aan zijn verklaring en heeft hem aangehouden. Een eerste zoektocht naar de blonde vrouw van 35 leverde niets op. In 2005 verdween de Amerikaanse tiener Natalie Holloway op Aruba. Producent John de Mol gaat het Nationaal Songfestival organiseren... op verzoek van de Tros. De omroep hoopt zo dat Nederland volgend jaar mei... met een topact meedoet aan het Eurovisie Songfestival in Azerbeidzjan. Volgens de Tros weet John de Mol als geen ander... hoe je een show met internationale allure moet neerzetten. In november wordt bekend welke acts Nederland willen vertegenwoordigen. De laatste jaren draait de deelname aan het Eurovisie Songfestival... telkens uit op een teleurstelling... doordat Nederland sneuvelt in de voorronde... Het weer, vannacht en morgenochtend in het noorden nog regen. Morgen vooral in het zuidoosten zonnige periode. Het wordt 18 graden op de Wadden en 24 in Limburg. Later op de dag vanuit het westen buien. Ook vrijdag buien, later ook wat zon. Het wordt dan ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Bent u, ondanks Japan, ook nog steeds voorstander van kernenergie? Kies dan nu voor extra voordelige en CO2-vrije energie van Atoomstroom. Stap direct over of vraag een vrijblijvende offerte aan op Atoomstroom.nl. Juist nu. Lieve heersbeestje moet. Toneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atoomstroom.nl.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 Niet terug van vakantie. Hij stuurt een topambtenaar naar de Kamer die zegt dat er nog veel onzeker is. Rutte is straks vast goed uitgerust, maar geruststellend is het allemaal niet. Hey, could you stand another drink and better when I don't think seems to get me through say do you wanna spin another line like we had a good time not that i need proof Swell so while we're living in a hotel someone's ringing my bell a room without a view hey heard you read another book should have taken another look who am i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 to take another look oh, Een popgroep uit Manchester, I am Clued, en het nummer heette Proof. Goedenavond. Hoeveel betalen we echt aan Griekenland... en hoe zit de financiële crisis nou precies in elkaar? Het is ingewikkelde kost. Snappen Tweede Kamerleden eigenlijk nog hoe het zit? Op die vragen geven de financiële specialisten van de SP en D66... dadelijk hopelijk eerlijke antwoorden. En met oud-hoofdcommissaris Joop van Riesen praat ik over die andere crisis die in Engeland... over de aanpak van de politie daar... met Verder oud-ambassadeur Koos van Dam over de situatie in Syrië en om 5 voor 12 de heetste hit in India. Maar eerst het nieuws van vandaag: Woensdag 10 augustus. There's is left. It's all We are the voor army. We're here for one reason to stick up for our families. U hoort het, het was voor de vierde nacht op rij onrustig in de grote delen van Engeland. Dit keer niet in Londen, maar in andere steden als Liverpool, Wolverhampton, Manchester en Birmingham. In die laatste stad kwamen drie jongens om het leven toen een auto op hen inreed. Eén van de vaders kan het nog steeds niet geloven. Somebody from behind told me that my son was lying behind me. So I started CPR on my own son. My face was covered in blood, my hands were covered in blood. Why? Ambulance medewerkers probeerden de slachtoffers nog te redden, maar dat bleek al snel te vergeefs. Unfortunately, very quickly became obvious that all hospital man later. In verschillende plaatsen zijn buurtwachten opgericht om de bevolking te beschermen. Ook de politie gaat zich beter voorbereiden om de railschoppers relschop de baas te zijn. Premier David Cameron haalt alles uit de kast, zelfs de waterkanonnen. The police are already authorised to use baton rounds, and we agreed at Cobra that while they're not currently needed, we now have in place contingency plans for water cannon to be available at 24 hours notice. En later deze uitzending dus meer over het nut van waterkanonnen. De echte oplossing ligt voor een deel bij de maatschappij, zegt Cameron. Volgens hem is er iets grondig mis met de mentaliteit van de Britse jeugd. De zicht van die jonge mensen, die de straat, windows... ...zij property, looting, lachen als ze gaan. Het probleem is een complete lack of irresponsabiliteit. Weer donkerrode cijfers op de beurzen in Europa. De Nederlandse AEX sloot bijna 3,5% lager. Beleggers waren nerveus door het gericht dat Frankrijk zijn triple E-status zou verliezen. De Franse president Sarkozy brak zelfs een vakantie af voor spoedoverleg. Zijn ministerie van Economische Zaken kondigde nieuwe maatregelen aan om het begrotingstekort te dichten.. Sur des mesures qui serviront de basis d'arbitrage d'une réunion le 24 août. Wat de Franse plannen zijn, is nog onduidelijk. Op 24 augustus presenteert president Sarkozy zijn maatregelen. Vakantiegangers, opgelet. Een gevaar dat vroeger vaak op de loer lag op Zuid-Europese parkeerplaatsen, heeft zich naar Nederland verplaatst. Er zijn bijna dagelijks inbraken bij va va vakantiegangers die langs de snelweg in hun camper overnachten. Ik spring mijn bed uit, ik ren naar voren toe, ik doe de gordijnen open en ik. Ik trap meteen in het glas en ik zie dus een auto wegrijden, vliegende vaart. En ja, hier uh, mis ik meteen al mijn laptop en uh, mijn tas mijn brillen en de politie heeft er nog een zorg bij. Ambulanceklevers. Dat zijn automobilisten die vlak achter een ziekenauto rijden... om te profiteren van de voorrang. Levensgevaarlijk, vindt de politie, en er wordt voortaan strenger op gelet. Dat wordt dus oppassen voor deze waaghals... die zichzelf filmde terwijl hij achter een ambulance aanreed. Hij moest flink gas geven om de ziekenauto bij te houden. Ja, hij is gewoon 180 op de linkerbaan. Constant op de linkerbaan gek voor woorden. Dat was het nieuws vandaag op radio en tv. En dan de kranten van morgen. Martijn Nijhuis. De wachtlijsten in de kinderopvang verdampen in rap tempo. Trouw. Twee jaar geleden moesten veel ouders nog lang leuren met hun kind. Nu zijn de wachtlijsten bijna verdwenen. Tenminste, buiten de Randstad. Maar ook binnen de Randstad gaat het al stukken beter. In Utrecht bijvoorbeeld hebben ouders nu binnen een jaar een plek gevonden voor hun kinderen. En dat komt niet doordat er meer plekken beschikbaar zijn. Het komt vooral door de aangekondigde bezuinigingen op de subsidie voor kinderopvang. Steeds meer ouders zeggen, ik breng mijn kind wel naar oma of de buren. Ze vinden dat de crash of de buitenschoolse opvang te duur wordt. En daardoor is bij sommige kinderopvangorganisaties de vraag al met 8% teruggelopen. Terwijl ze juist op verzoek van de overheid veel geld hebben gestopt in uitbreiding. NRC Next staat morgen in het teken van zomersweer, of beter gezegd het gebrek daaraan. De conclusie, snakken naar mooi weer is een welvaartsverschijnsel en een ongemak. Veel mensen klagen erover dat ze hun hond moeten uitlaten in de regen. Dat komt vast niet als een verrassing, maar u wist misschien nog niet dat veel mensen de komende dagen last hebben van een nerveuze en gevoelige stemming en een rusteloze slaap. Dat beweert althans de oprichter van de site BioWeer.nl. Terwijl uit allerlei onderzoek blijkt dat mensen echt niet depressiever worden door een slechte zomer, zegt iemand van het UMC Groningen die mensen met winterdepressies behandelt. Tardé heeft gepraat met een Engelse relschopper uit Hackney, een jongen van 15. Hij zat een paar dagen vast omdat hij een sportkledingwinkel had geplunderd. De krant omschrijft Hackney als de ellendigste plaats van Londen. Ranzige straten, huizen met afgebladderde verf en overal de stank van uitlaatgassen. Hackney barst van de jongeren met ouders zonder baan. Als de kinderen naar school gaan, liggen de ouders nog in bed. En als ze thuiskomen van school is er niets te doen. En als ze rondlopen worden ze al snel opgepakt. Ik mag niet eens rustig op straat een broodje eten, zegt de jongen van 15. De politie haat ons, daarom haten we hen. Daarom zouden de jongeren dus zijn gaan rellen. In de Volkskrant komen Nederlandse deskundigen aan het woord over de rellen. Die willen niet helemaal uitsluiten dat ook hier zulke rellen uitbreken. De Nooren hebben ook lang gedacht, zulke dingen gebeuren hier niet zegt de directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Maar voor de hand liggend vindt hij het niet dat hier rellen uitbreken. Daardoor zijn er te veel structurele sociale verschillen. De grotere armoede in Engeland, de slechtere huizen en de grotere werkloosheid. Bovendien wonen in Engeland veel meer mensen dicht op elkaar. Het zijn gouden tijden voor de zoogdieren in Nederland, stelt Dagblad de Pers. Volgens een ecoloog begint het verbinden van natuurgebieden zijn vrucht af te werpen. Otters heroveren hun plek in het Nederlandse landschap. En ook de bever is bezig aan een sterke comeback. Het is een kwestie van tijd voordat ook de wolf de grens met Nederland oversteekt. In Duitsland worden steeds meer Nederlandse fietsen verkocht. Een groeiend aantal Duitsers rijdt op een gazelle of een bataves, zegt de Telegraaf. Logisch, zegt een Nederlandse fietsenhandelaar... die met zijn winkel is vertrokken naar Berlijn. Volgens hem worden Nederlandse fietsen gezien als degelijk, stabiel en kindvriendelijk. Het verhaal leidt tot een echte Telegraafkop... Duitsers helemaal gek van Nederlandse fiets. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 I'm Wil be mine van Pierces. Ambtenaren van het ministerie van Financiën hadden een moeilijke missie vanmiddag. Want ze moesten proberen Tweede Kamerleden wijze te maken over de steun aan Griekenland. Premier Rutte zorgde na de Europese top in Brussel voor verwarring daarover. Volgens Rutte was het totale pakket voor Griekenland 109 miljard euro. Waaronder 50 miljard van banken en verzekeraars. Maar dat bleek later toch een tikje anders te liggen. Ik ga daarover praten met twee Kamerleden. Wouter Koolmees van D66, welkom hier in de studio. En Ewout Irgang van de SP, die zit in de studio in Amsterdam. Ook goedenavond. Goedenavond. Meneer Koolmees, bent u wijzer geworden vanmiddag? Ja, ik ben wel wijzer geworden. Omdat we toch uh, veel meer details hebben gekregen van de ambtenaren van Financiën... over hoe het pakket precies in elkaar zit. Dus dat was een nuttige bijeenkomst. En meneer Irgang, dat geldt voor u ook. Heeft u dingen gehoord waarvan u zei, dat was nieuw voor me? Nou, ik heb wel meer details gehoord, maar ja, fundamenteel vind ik niet dat deze bijeenkomst heel veel heeft, uh, heeft opgeleverd. Ja, we moeten natuurlijk niet met, uh, met ambtenaren spreken... maar met de uh, minister-president zelf, die deze uitspraak ja. heeft gedaan... en de minister van Financiën. Dat gaan we volgende week nu doen. Daar ja, ben ik dat, echt blij mee. Dat debat komt er uh, in de, inderdaad. Om, om ja, even iets terug te halen van vanmiddag. Die, die sessie die was dus bedoeld om uit te leggen... wat er nou precies is afgesproken op die Europese top eind juli. En om een idee te geven wat jullie Kamerleden <lacht> te horen kregen. Hierbij een korte compilatie van de uitleg van topambtenaar Hans Vrijbrief om mee te doen, om die obligaties te ruilen... voor langerlopende obligaties, zegt de private sector... dat ze daar wel garanties voor willen hebben. Dat noemen we in technische termen credit enhancements. Credit enhancements. Dan moeten enhance de looptijden van de huidige Griekse bilaterale leningfaciliteit... die verlengd worden, dat moeten we gaan doen. En dat doen. is eigenlijk het levendeel van het probleem in Griekenland. Dat is die 105 miljard die u ziet staan achter uitstel in netto markttoegang. Dan moet je ook consistent zijn en dan moet je de... Totale private bijdrage die je koopt met een stukje uit die 109 optellen bij uh, de 50 en dan kom je op 106. De, de president presenteerde volgens dit beeld: financieenschakel Griekenland 388, die kent u, 20 miljard extra nodig voor de terugkoop van de Griekse schuld, 108 en daartegenover zette hij de PSI 37 voor de periode 2011-2014 net al en nog eens een keer 13 ook voor diezelfde periode uit die terugkoop waar ik het net al over je had. Je kan de presentatie van de NP gebruiken. Je kan de presentatie van uh, de commissie gebruiken. En dat zit. Ik heb nooit de, de ambitie gehad om Kamerlid te worden. Maar na, als ik dit hoor, benijd ik jullie helemaal niet, uh, heel eerlijk gezegd. Meneer Koolmees, achtergrond als econoom. U hebt ook uh, gewerkt op het ministerie van Financiën. Maar dit kan geen gesneden koek toch zijn voor u. Nee, dat is ook zelfs voor mij uh, lastig inderdaad in de techniek. Het is heel veel... Technische termen in jargon. En uh, het is ook nog een beetje op Europees opgeschreven, dus een beetje uh, vaag. Waardoor je toch, uh, ja, ik had toch een aantal vragen nodig om precies te begrijpen wat is nou precies afgesproken en wat betekent het nou voor de Nederlandse Belastingbetaler. Hmm. En die helderheid is wel gekomen. Daar komen we vast nog wel over. U zegt, die helderheid. Nou ja, wat ook belangrijk is, is dat de, de, de ambtenaren gaven aan... dat er nog heel veel dingen uitonderhandeld moeten worden. Dus de hoofdlijnen kennen we nu. Maar de details moeten de komende drie weken nog verder uitonderhandeld worden in Brussel. Dat dus ja. duurt nog even een tijdje. Ja. Uh, meneer Eergang, ook econoom. Uh, u werkte in het verleden bij de Nederlandse Bank. Voor u ook uh, ja, geen probleem, dit jargon? Nou, kijk, er wordt natuurlijk, de jargon wordt, wordt eigenlijk in, in iedere Kamerdebat helaas wel, wel gebruikt. Dus dat is niet zozeer het probleem. Maar er wordt, het blijkt ook uit de fragmenten die u gebruikt, wordt die ook enorm gegogeld met cijfers. En het wordt dus ook wel een beetje bewust eh, moeilijk gemaakt. Omdat, ja, die ambtenaren die proberen zich ook, eh, ja, op allerlei manieren proberen ze hun, uh, hun baas uh, uit de wind te ja. halen. Uh, want die hebben natuurlijk een uitspraak gedaan... die niet te rijmen is met wat er uiteindelijk is afgesproken. Want het pakket is niet 109 miljard, maar 109 miljard ja. plus 50 miljard. Maar, maar zegt u dan, uh, er, er werd bewust een rookgordijn opgetrokken vanmiddag... door die ambtenaren? Ja, als de ambtenaren zeggen van uh, met, met heel veel gegogen met cijfers, je kunt het op twee manieren zeggen... Nee, dan ben je echt een rookgordijn aan het optrekken. Uh, het pakket is niet 109 miljard. Uh, het pakket is 109 miljard en, mm. en 50. Uh, dus dat, dat is echt een rookgordijn optrekken. Je nee. kunt het niet op verschillende manieren zeggen. Het, pakket, het totaalpakket is niet de 109 miljard... die de minister-president noemde op de avond van die, uh, na afloop van, de, van die eurotop. Ja, Nog knapper dat u, ondanks dat rookgordijn uh, het, het toch snapte... zou ik bijna willen zeggen. Maar hoe... Zit dat nou bij Kamerleden zonder die, die financiële economische achtergrond? Die, die, die moeten daar ook over mee praten. Dan komt, Snappen die dit nog? Ja, ik denk dat, dat we zijn hier al een tijdje mee bezig natuurlijk. Het komt niet helemaal uit de lucht vallen, dus we hebben een aantal sessies met de minister van Financiën gehad over de, over de Griekenland, over het bilaterale leningenprogramma, over al dit soort techniek. Dus het komt niet helemaal uit de lucht vallen. We zijn ook ja, meegenomen in de tijd. Dus ik denk dat mijn collega's het ook wel begrijpen. Ja. Mm. En um, dan, dan nog even, want dan dat, hè, weg van dat binnenhof. Het is ook de bedoeling natuurlijk dat burgers het snappen. Nou, dat geloof ik echt niet. Heel eerlijk gezegd vandaag. Um, Snap journalisten het? Want die zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk in de voorlichting naar die burgers toe. Ja. Yeah. Ik, dat klopt. Uh, wat heel frappant was, was dat premier Rutte op de avond van 21 juli, voor de avond van de Europese top, zei tegen de journalisten. Ik begrijp dat u wat moeite heeft om aan boord woord te komen. Ja, ja. Ik zal het nog één keer uitleggen. En achteraf bleek dat hij toch een verkeerde voorstelling van zaken gaf. Dus ook voor, zelf voor premier Rutte was het ook heel erg ingewikkeld. Voor journalisten is het ook ingewikkeld. Dat merken wij ook in Den Haag. Toch vaak, ja, wat staat hier nou eigenlijk? Wat, bedoelt, mm. wat wordt er eigenlijk bedoeld? Uh, uh, en dan vond ik zo'n technische briefing die we vandaag hebben gehad wel heel nuttig. Uh, uh, in aanloop naar een Kamerdebat met de minister van Financiën. Ja. Meneer Eelgang, uh, de vraag of Rutte het begrepen heeft daar in Brussel is natuurlijk zo ongeveer de allerbelangrijkste. Wat is uw oordeel daarover? Wat, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, daar kan ik eigenlijk nu nog niet uh, het laatste mijn oordeel over geven. Nee, omdat... maar wat, wat, wat is tot nu toe, wat, wat denkt u? Het, het eindoordeel komt wellicht volgende week bij het debat, maar tot nu toe. Nou wat ja, is uw indruk? Ik, ik ga daar nu niet over speculeren, maar wat ik heel merkwaardig vind... is dat die ambtenaren of houden dat die, dat die presentatie juist is. Dat het ook op een andere manier kan worden verwoord. Ja, dat lijkt toch uh, alsof er echt bewust een, een, een, een suggestieve, onjuiste voorstelling van zaken is gegeven. Uh, ja, dus dat suggereert wel dat men dan meer weet, maar het gewoon verkeerd presenteert. Uh, ja, ik vind echt dat er duidelijkheid moet komen of hij zich nou versproken heeft, of hij zich vergist heeft, niet, niet, niet weet hoe het zit. Ja, het is allemaal niet vrij uh, maar het moet wel duidelijk worden. Ik mag ja. toch hopen dat de minister-president weet waar hij zijn handtekening voor zet. Maar dat kan ik op dit moment niet zeggen. Omdat hij uh, formeel gezien tot, tot, uh, tot de dag van vandaag volhoudt... Uh, dat hij daar geen fouten heeft gemaakt. Uh, meneer eens? Ja, ik begrijp wel. De ambtenaren kunnen natuurlijk niet zeggen van... de minister-president, onze baas... of de minister van Financiën heeft een fout gemaakt. Dat kunnen ze gewoon niet doen. Daar moeten we inderdaad, daarvoor moeten we spreken met de minister van, minister van Financiën... of met de minister-president. Maar ook ja, mijn conclusie is wel... Ze hebben wel een fout gemaakt. Ze ja. hebben in ieder geval een suggestie gewekt dat het totaalpakket 109 miljard was. En dat is gewoon niet zo. Het is 109 plus 50 miljard uh, van de bank. Ja, die fout is gemaakt. En wat betekent dat dan? Dit zal niet het, het, het laatste overleg zijn van dat Rutte moet bijwonen daar in Brussel... met, met andere regeringsleiders. Wat betekent dat? Ja, nou, ik ga er nog steeds vanuit dat, er, dat het, uh, het geen bewuste fout is. Want uh, als ze echt hadden aangekoest om een bewuste verkeerde voorstelling van zaken... dan zou dat wel heel dom zijn geweest. Want er zijn 16 andere lidstaten. We hebben de ECB, we hebben de, uh, de Europese Commissie. Het was commissie. uitgekomen, zegt ze. altijd uitgekomen. Ja. Dus ik, ik ga er vanuit dat ze het niet bewust hebben gedaan. En dat ze hier wel van geleerd hebben dat ze uh, voorzichtiger moeten zijn in de communicatie. En zeer zeker moeten weten wat ze, gaan, wat ze zeggen tegen de Tweede Kamer. Ja. En ik hoop dat ze daarvan geleerd hebben. Meneer Eergang, geen bewuste fout, maar toch wat betekent zoiets nou in zo'n debat van volgende week voor de premier? Nou ja, de, ik denk dat de premier echt in een, een lastig pakket zit. Ja, hij zal toch uh, een verklaring moeten geven voor ja, die, uh, die uitspraken die zich niet verhouden, verhouden tot de werkelijkheid. Uh, ja, als hij die uitspraak op, herhaalt in de Kamer, uh, ja, dan is hij de Kamer onjuist aan te informeren. Dat, dat kan natuurlijk niet. Ja, dat zal toch betekenen dat hij daar uh, afstand van moet doen. En dan zal hij ook met een verklaring uh, moeten komen. Uh, dus ja, het wordt hoe dan ook voor hem denk ik een, een, een lastig debat. Ja. Maar ja, de, ik denk dat de Kamer en de, ook de burgers van Nederland, die hebben er recht op om te weten hoe dit nou zit. Uh, en, en hij moet er niet omheen blijven draaien. Nee, net terug van vakantie en dan meteen een lastig debat voor Rutte. Zo ziet het er wel naar uit. Meneer Koolmees, nog even. U zei zojuist: na vanmiddag begrijp ik wat het betekent voor de Nederlandse belastingbetaler. Wat betekent het voor de Nederlandse belastingbetaler? Nou, uh, dat is echt heel ingewikkeld om uit te leggen. Maar in de kern komt het erop neer dat Nederland garant staat uh, voor leningen die aan Griekenland worden gegeven. Ja. Uh, en Nederland heeft een, een aandeel daarin, 6,2% van het totale pakket. Uh, wat, wat naar Griekenland gaat. Maar wat nog niet duidelijk is, is bijvoorbeeld uh, welk deel het Internationaal Monetair Fonds bij gaat nee. dragen. En, uh, dus maar die... hoeveel geld zijn wij bij ongeveer naar schatting kwijt aan de Grieken? Uh, dat is uh, op dit moment 6,2% van, uh, nou ja, laten we uitgaan van uh, 109 miljard min. 20 miljard voor, voor de IMF. Even heel simpel gedacht. Laten we dan uitgaan van nou, ongeveer 5 miljard euro. Ja. Met, dat is een, Met allerlei mitsen en maren. En, en, en, en uh, uh, nog details die nader nou, moeten worden ingevuld. Maar dit zijn wel de garanties die Nederland, die Nederland heeft gegeven... voor die leningen aan Griekenland. En meneer Eerdang, krijgen we dat geld terug? Uh, nou, ik vrees dat dat uh, een groot probleem zou worden om dat geld allemaal terug te krijgen. Omdat men langzaam maar zeker dus, uh, ja, de Griekse staatsschuld aan het overnemen is als Europese overheden. Niet alleen Nederland, uh, ook de Europese Centrale Bank, andere landen. Ja, die staatsschuld is zodanig hoog, er zal een keer een streep door een deel moeten worden gezet. Omdat die Grieken dat simpelweg niet uh, kunnen terugbetalen. Hoe langer je wacht, hoe groter het deel in publieke uh, Europese handen is... Ja, dan komt uiteindelijk dus ook een rekening voor ons in beeld. Dat is ook het kern van ons bezwaar geweest... tegen de aanpak van, van Europese regeringsleiders. Hier wordt instemmend geknikt in de studio. Dus Wouter Koolmees, nou, is het nou, in, Heel kort? Heel kort. Nou, ik, ik heb altijd gezegd, dit gaat, geld, gaat Nederland geld kosten. Maar uh, niet Griekenland steunen gaat Nederland nog veel meer geld kosten. Dus uh, ja, dit gaat geld kosten. Dit gaat de Nederlandse belastingbetaler geld kosten. Maar het is wel een verstandige beslissing om te doen. Ewout ingang Wouter Koolmees. Hartelijk dank. Graag gedaan. Oh, Ik Janine Free. Syrië ging er weer hard tegenaan vandaag. Met tanks viel het leger twee steden binnen... en bij acties in de stad Hama kwamen gisteren zeker dertig burgers om. Koos van Dam, oud-ambassadeur in diverse landen in het Midden-Oosten... en schrijver ook van het boek De Strijd om de Macht in Syrië. Goedenavond. Goedenavond. Het gaat maar door in Syrië. Is het onmoedeloos van te worden? Nou ja, het is om een grote bewondering te hebben voor de demonstranten dat ze dat volhouden tegen in omstandigheden waarbij ze worden beschoten, door wie dan ook. En dat is al bijna vijf maanden aan de gang. Maar we moeten proberen, of we. Er moet worden geprobeerd om een oplossing te bereiken. Een oplossing waarbij de president en het Syrische leger ophoudt met dat geweld en uh, bereid is tot een dialoog met de oppositie, met anderen... om uiteindelijk daaruit te komen. Ja. We spreken nu vanavond ook omdat er uh, inderdaad wel weer allerlei ontwikkelingen zijn. Uh, diplomatieke inspanningen met name. De Verenigde Staten bijvoorbeeld uh, kondigt nieuwe sancties aan tegen Syrië. Verwacht u daar veel van? Nou, daar verwacht ik niets van, want sancties die werken niet die zullen hoogstens de Syriërs misschien nog aanmoedigen om verder te gaan. Het is veel belangrijker in plaats van sancties. Misschien zijn sancties wel belangrijk... maar als je daarnaast niet ook een dialoog of rechtstreeks contact hebt met dat regime... om ze te proberen te overtuigen, op een andere weg in te slaan... Dan, kom, dan komt daar niets van terecht. Maar er zijn wel andere partijen die bijvoorbeeld met de Syriërs... met de Syrische president in dialoog zijn getreden. Dat zijn bijvoorbeeld de Turken en ook van de Arabische kant... Dus daar valt veel meer van te, wacht, te verwachten. Als je met de president kunt praten en hem probeert te overtuigen dat het anders moet. Je moet hem natuurlijk niet precies gaan voorschrijven hoe hij dat moet doen. Betuttelen, want dan trekt hij zich er ook niets van aan. Maar als het in een soort constructieve dialoog is, dan denk ik dat daar wel wat uit kan komen. Ja. Bijvoorbeeld, u noemt het inderdaad zelf al, Turkije, buurland van Syrië. Landen hebben altijd een, een nauwe relatie gehad. Daar is wel overleg. Uh, Gisteren is zes uur lang gesproken tussen de Turkse minister van Buitenlandse Zaken en de Syrische president. En ik denk dat daar wel het nodige uitzendt. Uh, zes uur lang, dan moet je wel serieus naar elkaar luisteren. Maar er is contact. En dat contact mis ik dus bijvoorbeeld tussen de Amerikanen en de Syriërs. of tussen de Europese Unie en de Syriërs. Je moet naar ze toe om uiteindelijk wat te kunnen bereiken. En dat snappen de Turken. Welke, welke rol speelt Turkije in, in, in dit conflict? Nou, Turkije is als buurland voor Syrië best belangrijk. Ze hebben een hele gevoelige grensstrook. Ze hebben vroeger grote problemen gehad met de Koerdische arbeiderspartij... die werd door Syrië gesteund en dat is nu afgelopen. Dus die, die grensstrook die, die een hele lange tijd omstreden is... en ook het, het zuidoosten van Turkije wat vroeger bij Syrië hoort... dat is ook een gevoelig gebied. Maar de Turken willen daar constructief met de Syriërs over praten. En daar luisteren ze naar. Het gaat niet om economische belangen. Daar, dat is niet zo belangrijk. Het is natuurlijk wel lastig als Syrië de duimschroeven aangedraaid krijgt op economisch gebied. Maar dat zal ze er niet toe bewegen om iets anders te doen. Want in de, in de optiek van het regime gaat het niet alleen maar tegen demonstranten. Maar ook blijkbaar naar gewelddadige lieden die daar in die, die aan marge van die demonstranten schieten. Ja. Opmerkelijk is ook dat het nu een delegatie van vertegenwoordigers... uit Brazilië, Zuid-Afrika en India in Syrië is. Uh, ook met een oproep om dat geweld te stoppen. Is dat, is dat een belangrijk initiatief? Ik denk dat het een belangrijk initiatief is... omdat er ook weer sprake is van rechtstreeks contact. Bijvoorbeeld uh, een land als Zuid-Afrika heeft toch een... Een behoorlijk zware geschiedenis met ook uh, een geslaagde geschiedenis van hoe je van een gewelddadig of een, een apartheidsregime kunt overschakelen naar iets anders op vreedzame manier. Daar zal dus wel naar worden geluisterd. Misschien nog belangrijker is als de Arabische landen of een aantal Arabische landen uh, initiatieven ontplooien. Omdat dat mensen zijn die Assad goed kent. Dus daar zal die ook eerder, als het tenminste maar constructief is... als ja. het maar is om een oplossing te breien. Als je erheen gaat om te zeggen dat hij moet aftreden... dan zal hij daar natuurlijk niet naar luisteren. Nee, u, zegt, als het gaat, ja? Ja, u zegt rechtstreeks contact, maar is Assad daar ontvankelijk voor? Tot nu toe hoe zien we daar natuurlijk weinig van... Nou, hij heeft dus die de Turkse minister ontvangen. Hij ja. Zijn minister van Buitenlandse Zaken heeft nu die missie van die drie landen ontvangen. Hij heeft voor het eerst sinds een tijd, ja, het is niet een wonder... maar heeft hij een, ontvang, een gesprek aangenomen van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ik denk dat hij voor Arabische initiatieven, als het tenminste tactisch wordt aangepakt... dat hij daar wel ontvankelijk voor zal zijn. En ook, hij, nu het al zo lang duurt, zal het voor hem ook een groot dilemma zijn om eruit te komen. Ja. Nu zegt uh, Syrië ook steeds dat dit een strijd is tegen terroristen. Dus stipt het zelf ook wel even aan. Zit daar werkelijk wat in? Daar denk ik wel. Uh, er waren bijvoorbeeld uh, een, een tijd geleden berichten... daar in het noordwesten van Syrië, in jisr al heet die stad... Uh, daar werd gezegd dat 120 uh, Syrische militairen waren gedood door eigen leger... omdat ze weigerden op de oppositie te schieten... En inmiddels zijn daar, is daar veel materiaal uh, van anderen uitgekomen dat dat wel degelijk uh, ging om moorden van, vermoorden van militairen van, van de kant van de oppositie. Evenals in in het noordwesten in Banias... daar zijn dus nu inmiddels uh, is uitgekomen dat dat wel degelijk ging om beschietingen door door anderen. Dus ja. niet uh, en je kunt ook niet volhouden dat dat je week in, week uit op eigen leger gaat schieten... zonder enorme frictie. En nog een, nog een laatste punt is... als je kijkt naar het aantal slachtoffers wat is gevallen... bij de oppositie en bij het leger... dan is dat ongeveer voor iedere, eh, iedere oppositiepersoon... Eh, op vier oppositiepersonen is één eh, man van, of vrouw van het leger. Dus met, als, een, als een zwaar bewapend leger eh, staat tegenover zeg maar ongewapende massa's, dan, dan kun je niet die verhoudingen krijgen. Dus ik denk dat er een, een belangrijke kern van waarheid het is. Maar je moet erbij aantekenen dat het regime... buiten alle proporties dat geweld hanteert. Laten, ja. ze, daar dus, laten ze gewoon proberen dat is, zou mijn idee zijn, eh, om zich uit zo'n stad terug te trekken... Als, eh, en om te zien hoe het dan verder gaat. Ja. Ja, u, u, u zegt ook vandaag, in, uh, of ik weet niet of het vandaag... maar in een stuk in de Independent, uh, roept u eigenlijk Syrië op... om het geweld te stoppen als, als een uh, ja, experiment, om het te proberen. Maar ja, als je toch steeds die beelden ziet, is dat, is dat nou een serieus advies... Het is heel serieus, want alleen als je het geweld staakt... dan kun je tot een uh, dialoog komen. Uh, als, je, als het regime doorgaat met die repressie en met het geweld... dan kan daar bijna alleen maar nog meer geweld uitkomen. Het kan uitlopen op een uh, gewelddadige burgeroorlog. Het kan uitlopen op een staatsgreep van binnenuit. Wat tot, he, dat kan het leiden tot een ander uh, militair regime... wat misschien nog minstens zo erg is. Dus... Dat is de sleutel. De sleutel is, denk ik, het stoppen van geweld... en het openen, heropenen van dialoog, maar dan op een serieuzere manier... Eh, dan nu is gedaan, waarbij je moet aantekenen... dat het dilemma van de ingrijpende hervorming... en naar mijn mening althans, altijd zal zijn dat het regime dan zal vallen. Of tenminste, zal, het baasregime zal verdwijnen. Ja. Hoe optimistisch bent u eigenlijk na nou vandaag... Nou, het is niet alleen vandaag, het is al vijf maanden bijna aan de gang. Ja. Ik ben niet echt optimistisch dat het zonder verder geweld en zonder ja, veel bloed vergieten de, de kans of het grote gevaar is dat er een burgeroorlog ontstaat. En dan, dan zijn we eigenlijk nog veel verder van huis. Koos van Dam, hartelijk dank. Goedenavond. De Guns of Brixton van The Clash. We hoorden het al in het nieuwsoverzicht. Premier David Cameron heeft vandaag de Britse politie toestemming gegeven... om het waterkanon in te zetten tegen de relschoppers. Over het nut van zo'n waterkanon... en ook de manier waarop de Britse politie het tot nu toe allemaal aanpakt... praat ik met Joop van Riesen, oud-hoofdcommissaris... en ook schrijver van onder andere het net verschenen boek De Bonus Mafia. Welkom. Tot nu toe was het uh, gebruik van een waterkanon taboe in Engeland. Het is alleen in Noord-Ierland wel uh, ingezet. Heeft u eigenlijk een idee waarom het zo om, omstreden is in Engeland? Nee, eigenlijk, um, eigenlijk niet. Want het is een uh, heel ja, simpel wapen, zou je kunnen zeggen. Hè? Spuit ze nat, spuit ze van de straat af. En uh, zonder dat je ze verwond of wat dan ook. Uh, ja, is dat zo? Nou, over het algemeen is het zo dat er wel naar gekeken wordt... dat de spuit of de, de, de straal die eruit komt niet hard is. Hè? Want die kun je zodanig hard maken dat ja. het echt eh, gewond kan maken. Maar dat is over het algemeen dus niet het maar geval. Ik, ik vraag het even, want ik, ik heb zelf een keer in, in Stuttgart... eind vorig jaar, bij die enorme rellen rond de bouw van dat uh, nieuwe uh, station... ook gezien dat zo'n waterkanon werd ingezet. En dan raakte toch iemand ernstig gewond aan zijn oog. Die verloor een oog. Dan ja. staat de straal dus heel hard. Ja, dan staat hij dus heel hard. Dan hebben ze hem niet goed afgesteld. Ja. Dat hoor je dus niet te doen. Ja. Dus, dus over het algemeen begrijp ik niet zo goed waarom ze het niet doen in Engeland. Waarom ze het niet gebruiken. Het heeft misschien iets een beetje met de historie te maken. Um, uh, ik heb in de tijd wel eens die, die op zo'n zo opleidings uh, daar uh, gezien hoe de ME werd opgeleid. Ze, ze waren altijd heel erg benauwd in Engeland voor molotov cocktails. Mm -hmm. Dus ze hadden grote schilden. Uh, om zich te beschermen tegen die Molotov-cocktails... en daardoor waren ze erg statisch... En verder gebruikten ze dus eigenlijk niet. Ze gingen met die schilden heen en weer. En, en uh, het was dus niet een echte beweeglijke eenheid die hier uh, optrad en daar arresteerde en dit deed. En dat, dat, dat, dat, dat verbaasde mij ja. wel een beetje gewoon. Het is heel, heel anders dan onze mobiele eenheid, he. heel het woord zegt het al. Ja, heel anders. Uh, Verbaast me ook dat ze niet ook meer internationaal gekeken hebben hè, om, om te leren van elkaar. Dan is het wel cultureel of historisch bepaald, maar je zou van elkaar kunnen leren. Kijk, in Nederland. Uh, is het toch zo dat men. De, de, als je kijkt naar de mobiele eenheid, is het niet een peloton van 30 of 40 man. Er is veel meer eenheden, zitten daar rondomheen. Arrestatie-eenheden, informatie-eenheden. Uh, er zitten soms meer specialisten omheen. En dat het, wat je ziet, de, de paar mensen zijn met een schild en een ja. wapenstok enzovoort. Nu heeft die, die Engelse politie dus ook helemaal geen ervaring met zo'n uh, waterkanon? Uh, niet met zo'n waterkanon, nou. nee. Maar ze hebben. Ze hebben uh, uh, hun manier van optreden, qua ervaring is dat, uh, uh, dat ze, wij noemden ze wel eens de Chinezen van Europa. Wat ze doen is er ontzettend veel agenten inpompen. Zoals nu uh, afgelopen 16.000 man. Dan nou, alleen in Londen. Alleen in Londen, Londen is natuurlijk wel groot, maar 16.000 is wel onvoorstelbaar veel. Waardoor je ook... Eigenlijk iets krijgt van grote eenheden, statisch, weinig bewegelijkheid. Terwijl het eigenlijk soms beter is, als je kijkt naar de rellen, die dus heel snel zich verplaatsen mm -hmm. enzovoort. Om hele snelle eenheden te hebben die her en der uh, de bol opjagen. En dat doe je dus eigenlijk niet met die grote eenheden. En in de tijd in de jaren tachtig heb ik een paar van die rellen wel eens mogen bekijken. En toen zag je dus ook dat, doordat er zoveel grote eenheden bijstand dus ingeschoven werd, er ook veel gewonden bij de. Uh, Britse politievielen. Ja. Dus het verwonderde mij wel een beetje. Ja. Maar ik, ik wil toch voorzichtig zijn. Want het kan best zijn dat er nu toch wel heel veel veranderingen zijn... de laatste jaren. Maar ik zie het niet echt. Nee. Is het effectief in zo'n situatie, zo'n waterkanon? Dat kan. Het kan effectief zijn. Maar je, je moet het vaak in combinatie met andere dingen gebruiken. Hè. Wij gebruikten het vroeger uh, vaak in combinatie met gas... Uh, watergas, aanhangsedenen. Je spoot ze een bepaalde kant op en dan kwam, uh, kwamen de het tevoorschijn. en die grepen ze dan op een onbewaakt moment. Bij wijze, terwijl ze bezig waren om uit het water te komen enzovoort. Dus je, als je dat goed combineert, dan, uh, dan kan dat heel effectief zijn. Ja. Als je het nog nooit gebruikt hebt, ja, dan wordt straalgericht en dan uh, worden ze nat misschien. Maar of, of je krijgt nog, nog, weer, uh, nog weer stenen terug. Maar goed, uh, het, het kan echt effectief zijn. Nou zei Jan Brouwer, hij is directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. Uh, vandaag, het, het optreden van de Engelse politie is bijna amateuristisch. Wat vindt u? Ja, dat, ik vind het wel te makkelijk gezegd. Kijk, um, er wordt natuurlijk gekeken naar uh, de hoeveelheid schade die de eerste, bijvoorbeeld de eerste twee dagen ontstaan zijn. Um, het gebeurt wel plotseling. En um, ja, nou ja, maar het is midden in De, de eerste zonbanden. nacht, misschien hè? De eerste ja. nacht, hè? Maar dan is wel de, de meeste schade is al ontstaan hoor. Is een, dus, dus je hebt een, eigenlijk een incident. Het broeit. Dan heb je een incident. Hè? Er is iemand doodgeschoten. En op dat moment gaat de vlam in de pan. En het gaat razendsnel tegenwoordig met uh, gsm's, met uh, met Facebook en met al die media, sociale media. Ja. Uh, heel snel komt de boel bij elkaar en en en de beer is los. Hè? De vraag is of op dat moment de politie daar klaar voor is. Hè? Want dat zie je. Dus op dat moment is de politie er niet klaar voor. Worden. Dat zie je dus heel duidelijk. En dat kost dan de politie één of twee dagen, drie dagen... om dus daar klaar voor te zijn. En dan ben je eigenlijk al te laat. Dat is de moeilijkheid in het hele verhaal. Dus je informatiepositie is belangrijk. Je moet eigenlijk weten dat het gaat gebeuren. En dat kun je haast niet weten. Dan de vraag is, het broeit, het broeit enzovoort. Je kunt het haast niet weten. Dus... De ellende zit vaak al in het begin dat je het niet weet. Dat je niet voorbereid bent. En dan sta je dan, ja. dan in één keer, dan brandt het los. En dan sta je als politie te kijken. Ja, waar moet ik dan mee? Ja. En, en, en dan krijg je gevaarlijke situaties. Dan kan het zijn, als het helemaal uit de hand loopt... dat omdat je te weinig politie hebt, dat er dan geschoten gaat worden. Doden vallen. En dan, nou ja, hè? ja. dus... Lastig... Ik ga je niet zeggen dat ze niet professioneel hebben opgezet. Dat, dat vind ja. ik dat hier vandaan om dan hier vandaan dat even te zeggen. Nou, dat was niet professioneel. Dat, dat vind ik. Uh, maar maar teveel. toch de de Nederlandse politie zou dat anders beter misschien aanpakken. Ik denk dat wij flexibeler zijn. Ja? Um, maar ga niet zeggen dat het ook in Nederland niet ons kan overkomen. Dat, euh, het kan, als het heel snel gaat, zomer gebeurt. Midden in de zomer, iedereen is op vakantie, of hè, grote delen zijn op vakantie enzovoort, en dan gebeurt het plotseling. Hè? Onverwacht. Nou, dan gaat het snel, hoor. U zegt als zoiets in Nederland zou gebeuren, dan is het niet gezegd dat de Nederlandse politie beter voorbereid is. Ik, ja, ik ben van de Nederlandse politie geweest en ze zijn echt steeds beter voorbereid. Informatiepositie is steeds beter van de Nederlandse politie. Ze doen daar heel veel mee. Dus ik verwacht dat ze het heel goed doen. Hm. Maar toch, het gaat snel hoor. Ja. Ja. Maar Brouwers hij bijvoorbeeld ook, uh, in, in, in Engeland vechten ze één tegen één. De Nederlandse politie zou dat nooit doen. Nee, dat, dat kennen we ook niet zo. Nee. Nee. Nee, je ziet in, bij de Nederlandse politie die combinatie van... Uniform mensen, aanhoudingseenheden. En dat, dat, gaat, dat is zo geolied wat daar dan uh, bezig is. Zo wordt. Dus uh, zodra het kan worden de arrestanten gemaakt... hier zag je in Engeland ook dat dat heel lang duurde... voordat er arrestanten werden gemaakt. Dat gaat in Nederland wel sneller. Hoor. Ja. Ja. Ja. Hoe zou u het eigenlijk aanpakken... als u een nou hoofdcommissaris van het Londense Korps geweest, geweest zou zijn? Nou, ja. De, kijk, Dus je moet er eigenlijk voor zorgen dat je permanent... Uh, hoe dan ook uh, in alle lagen, ook in leidinggevende lagen... een situatie hebt dat je eigenlijk onmiddellijk mensen aanwezig hebt... in het korps die kunnen optreden. Uh, daar mag geen misverstand over bestaan. Dus iedereen op vakantie, dat kan niet. Het gebeurt altijd op het verkeerde moment, in het weekend of wat dan ook. Hè? Dus het is niet van op het moment dat het gebeurt... Op de hele... in het voorfront moet je een proces organiseren... wat ieder moment gewoon dat het nodig is klaarstaat. Dat is de grootste kunst. Ja. En als het dan gebeurt, ja, dan is het ook. Uh, dan kan het dus niet zo zijn wat in Londen is gebeurd, laat ik het toch maar zo zeggen. Dat er zoveel ravage ontstaat en dat dat twee dagen of drie dagen duurt. voordat uiteindelijk de zaak gewoon uh, min of meer in de hand is. Dat is onbestaanbaar gewoon. Ja. Uh, dus er zou harder opgetreden worden. Uh, de eerste avond, als je voldoende een hebt. was er echt gewoon vreselijk hard opgetreden. Er was echt geen. Uh, ja, dat was niet terughoudend geweest. En dan geen, uh, was traangas gebruikt, er was zelfs het risico geweest... dat het geschoten was geworden. Um, dit is gewoon grof crimineel gedrag. Um, ja, daar moet je ook geen medelijden mee hebben. Ja. En zulke hoeveelheden agenten, hoe lang kan je dat volhouden? Nou, nou ja, dan haal je ze maar, dat zie je in Engeland in... Dan haal je trek je maar ergens anders korpsen ja. er vandaan. Dat... Want die 16.000 komen ook elders ja, vandaan. Ja, die, het denk. zijn 30 korpsen, heb ik begrepen. Ja. ja. ja. Dus, maar over het algemeen moet je toch het meeste kunnen doen... met je eigen mensen, omdat die bekend zijn met de omgeving... en die kunnen het beste optreden. Ja. En hoe voorkom je nou dat die rellen overslaan? Meteen de kop indrukken? Meteen ja. de kop indrukken. Ja. Niet eerst wachten van, oké okay, jongens, laten we maar rustig aan doen... want dan loopt het niet uit de hand. Dan gaat het mis. Dus die gedachte, die is ook een beetje rustig aan doen... want dan hopelijk na nou, één avond is het over. dan gaat het mis. Je moet het, onmiddellijk moet je het ingrijpen. Ja. Onmiddellijk. Toen u het zag gebeuren, had u toen enig even het idee van, ik zou er wel naartoe willen om nee, nee. de boel, Nee? Dan bent u meer de, toch de vakman die... Je zit te kijken en, en je weet ongeveer hoe het gaat. Ik ben, ik ben een keer drie maanden in Engeland geweest... en ik, ik kon bij wijze van spreken wel, wel, wel voorspellen hoe dat zou gaan ongeveer. En ja. dan nogmaals, ook in Nederland kan het wel gebeuren. Ja, ja, dat, ja. dat is toch een beetje verontrustend. Nou, dat ja, weet ik niet. Um, als je zegt van nou, dit kan niet in Nederland gebeuren, dat zou... nou, ik hoop dat de collega's die er nu zitten gewoon dat zo georganiseerd hebben. Dat ze kunnen zeggen, nou, gebeurt hier niet. Klaar. Ja, ja. Nou ja, misschien uh, materiaal voor een uh, volgend boek. Hè? Zo is dat? Ja. Joop van Riesen, oud-hoofdcommissaris, heel hartelijk dank voor dit gesprek. Het is 5 voor 12. Nummer 1. Vanavond de vierde aflevering in de korte muzikale serie Zomerhits. En vandaag de allerheetste hit uit India. Correspondent Lucas Waagmeester. Wat schalt er bij jouw buren uit de stereo? Ja, Titelsong van een Hoe kan het ook anders: Bollywoodfilm. Een film over Spanje. Dit keer. Het nummer heet Signorita. He removed cielo and tierra and no te encontré. And llegas hoy tan suddenly, and y sent sentido to my life with your love. Na me man, na me man, I'm a man, I'm a señorita, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm señorita. Dat klinkt heet, Lucas, maar het klinkt ook heel erg spannend. Hoe, hoe zit dat eigenlijk? Ja, het is, het is een film, echt de kaskraker van dit moment van deze zomer... waarin drie Indiaanse jongens op reis gaan naar Spanje. En je hoort dus ook Hindi en Spaans door elkaar heen. en dan hoor je ze zingen. De danspasjes die erbij horen, die komen natuurlijk allemaal heel erg hier vandaan. Maar de hele sfeer, de hele achtergrond van de film, die is echt Spaans. De film is ook opgenomen in Spanje. En die jongens die worden natuurlijk helemaal verliefd op de Spaanse cultuur. En uiteraard, ja, maar giet ook op de Spaanse meisjes. En een film uh, waarin lekker gewoon het leven wordt gevierd. Geen zorgen, geen problemen, alleen maar vrijheid, geluk liefde. Echt een zomersfeertje, niet al te gecompliceerd zomersfeertje. Ook de zomerhit? Nou, dat is wel grappig, want, uh, ik sprak vanmiddag een DJ van het radiostation Mirchi FM. Dat betekent zoiets als gepeperde radio, hot radio. En die vertelde dat de hele fenomeen zomerhit, dat bestaat hier helemaal niet. Ik noemde dat. En hij zei, ik, ik heb er nog nooit van gehoord. Dat is wel heel grappig. Het is hier natuurlijk altijd zondag, zou je kunnen zeggen. Het is altijd warm. Maar die jongen zei op zich, ja, uh, zo'n Spaanse klank is wel een keer welkom, hè, want ze draaien bij dat station alleen maar hits uit Bollywood. Dus uh, er is natuurlijk een grote muziekindustrie ook. Hè? Videoclips, alles wat erbij hoort. En Ik vroeg hem, draai je dan echt nooit iets anders dan een in India's uh, uh, Bollywood muziek? Hij zegt, nee, het is, het is hier gewoon puur Bollywood. Ja. Nou, dan is dit een heel bijzondere hit, lijkt me. Er houdt het bijvoorbeeld ook in dat uh, mensen nu massaal op vakantie gaan in Spanje? Ja, dat is wel grappig. Dat, dat zou je verrassen. Dat was een, wel het doel van deze film. Hè. Uh, de film is mede gefinancierd door Tour España, het Spaanse toeristenbureau. Ja, daar ga je. Dan, die zien natuurlijk brood in die meer dan 200 miljoen Indiërs... die zich inmiddels natuurlijk zo'n zo vakantie zouden kunnen veroorloven. Hè, ver over de grenzen. En nou ja, het is dus, je zou kunnen zeggen een zeer goed geslaagde marketingstunt... Uh, Bleek. Want die film is een enorme knaller geworden. Financieel de meest succesvolle Bollywood-film van het jaar. Heel India heeft kennis gemaakt met Spanje. En nou ja, kun je nagaan, dan heb je ook echt wat. Hier is zo'n film draait dan in 1800 theaters tegelijk. 1800 bioscopen. Helemaal bomvol met uh, razend enthousiaste Indiërs. Lucas, dankjewel. Dit was het oog van woensdag 6 augustus. Morgen is er weer een dan met Lucella Carosso. Ik wens u een goede Nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wordt Zeit, voor mij zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette. En een letztes glas im Steen. Goedenavond, luisteraars in de huiskamer.